Gisteren werd bekend dat een 25-jarige vrouw uit het dorp verdacht wordt van moord of doodslag op vier van haar eigen baby's. Het Nederlands Forensisch Instituut doet DNA-onderzoek. In Amsterdam is de jaarlijkse kanaalparade aan de gang, het hoogtepunt van de Gay Pride. De grachtentocht van homo's, lesbo's, transseksuelen en homo-activisten werd geopend door Europarlementariërs. Ze doen voor het eerst met een eigen boot mee. Het centrum van Amsterdam is volgestroomd met belangstellenden. Ze staan op bruggen en langs de grachten om een glimp op te vangen van de bontgekleurde bootjes. Vorig jaar kwamen een kwart miljoen mensen op de Canal Parade af. De Nederlandse hockeyers hebben geen kans meer om de finale van de Champions Trophy te halen. Oranje staat laatste in de pool, maar had nog een theoretische kans als Engeland en Nieuw-Zeeland gelijk zouden spelen... De Engelsen wonnen echter met 4-3, waardoor de finale onbereikbaar is geworden. Nederland speelt vanmiddag in de vijfde en laatste speelronde tegen Duitsland. En moet winnen om nog kans te maken om zondag de wedstrijd om de derde plaats te spelen. Het weer, buien en af en toe zonnig. Het is 20 tot 24 graden. Morgen ook buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOR.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon zon zee Zandvoort een zomerhit. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met. met nu Zandvoort op zaterdag. We're yeah. We horen dus juist om half drie bij CFM van Lex van de Horen. Het zomer is weer, daar moeten we nog even op wachten. Lex. Maar uiteraard hebben we wel het zomergevoel natuurlijk. Maar Lex, het is nu drie uur en het regent nog niet. Nee, nou, een beetje spetteren. Even spetteren. Beetje spetteren. Oké. Goed, welkom bij het tweede uur van Zomf op zaterdag. Met als eerste de serie van Splitsing en Wind en Zeilen voor Zandvoort en de regio. En Albert jo, wat gaan we in de twee uur allemaal doen? Ja, Om half vier gaan we natuurlijk even naar de formele evenementenagenda kijken... van wat er allemaal te doen is in en rondom Zandvoort. Verderop in het programma hebben we natuurlijk de filmoverzicht van het circus Zandvoort. We gaan om kwart over drie gaan we praten met Roy van Buringen... want volgende week zondag staat er ook alweer een evenement op de rol... namelijk de ZFM Zomertour. En daar gaat hij ons alles over vertellen... Uh, het laatste uur gaan we nog even contact opnemen met Joop van Es. Onze voetbalverslaggever over mm -hmm. de ontwikkelingen en de stand van zaken bij SV Zandvoort. Daarnaast nog meer regionaal nieuws. En het laatste uur natuurlijk ook nog wat internationaal sportnieuws. En vanavond hebben we jazz op het uh, Gassersplein. Ja, ze zijn al druk bezig met opbouwen. Hebben we gezien. Dus, uh, dat dacht ik ook. Gaat helemaal goed komen. En wij gaan alvast een beetje jazz uh, draaien. Dan kunnen ze kun het vast instellen. Van het, het Gassersplein. In de, in de Ja, dat bedoel ik. Nou, nou, laat dat. maar horen dan. Nou, laat maar horen dan. Dan komt collega Maurice Mulder even naar boven. En die zegt meteen, nou dit is Crying at the Discotheque. Ja, daar hebben ze inderdaad later een ander plaatje op gemaakt. En dat was Crying at the Discotheque. Maar oh. dit was het origineel van Sheila B. Devotion. Je hoorde Spacer bij Zolvert op zaterdag. Oké, okay, en uh, we gaan eens even uh, vooruitblikken op volgende week zondag. En daarvoor is in de studio aangeschoven. Roy. Roy van Buringen. Hoi, hey, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. goedemiddag. Hallo. Hallo. Want ik lees <laughs> iets over ZFM Zomertour. Ja, spannend, hè? Ja, ja ik, <laughs> ik ben de heel de benieuwd. CFM Zomertour. Ja, de eerste keer hè. CFM Zomertour. CFM bestaat 20 jaar. En dat uh, hebben we gezegd, dat gaan we vieren het hele jaar door. En um, ja, wat is nou leuker om in het dorp gewoon live radio te maken en in wel de muziekpaviljoen. Ja. Net als u weet thuis, uh, elke week in het muziekpavioen uh, in de zomermaanden is er live uh, entertainment in de muziekpaviljoen Van uh, half uh, twee tot vier uur is ja. er altijd van alles te doen. Van een clown tot een tekenaar en van een tekenaar tot een grote band. Het ja. maakt allemaal niet uit in de muziekpaviljoen. En um, ja, op een gegeven moment uh, werd er gevraagd van uh, is het niet een keer leuk om ook een keer een radioprogramma te doen in... De muziekpavillon. Toen zei ik van nou live misschien niet. Maar we kunnen wel uh, misschien iets leuks gaan bedenken voor uh, met artiesten optreden. En uh, gewoon een live radioprogramma maken. Maar dan heel veel interactiviteit van een uh, artiest bijvoorbeeld. Oké, okay. nou uh, dat is gelukt, want uh, we hebben een uh, leuke oproep geplaatst, uh, waaronder op hives, uh, van artiesten gezocht voor de CFM Zomertour. Aan die CFM Zomertour zit een leuk interview en een optreden van een artiest vast. Ja. En uh, ik kan je vertellen, ik heb 50 mails gekregen Zo, 50 met mails. aanmeldingen voor wow. de artiesten. De ene waren heel goed en de andere, keer, andere waren minder goed. Die heb ik ook meteen mijn mailbox uitgegooid, om het eerlijk te zijn. Maar uh, ja. de goede heb ik ook bewaard voor een eventuele volgende keer. En, uh, want ik kon er maar 5 à 6 kwijt, artiesten. Ja. Want het moet ook een radioprogramma worden. Want we praten op de radio. Dus, uh, in ieder geval, het wordt hartstikke leuk. Uh, elke artiest zingt zo 15 minuten. En uh, daaraan zit dus een interview vast. En we gaan ook leuke prijsjes uh, uitge uitgeven. Om uh, ja, toch een leuke prijsvraag te bedenken. Om ook gewoon flink interactiviteit te hebben op het plein. Op het Raadhuisplein waar het plaatsvindt op de muziekpafioen. En uh, ja, die artiesten... Dat is wel heel erg leuk. Want uh, we, hebben rond, uh, we hebben er vijf artiesten geregeld. En dat, we, dat is Marco Junger. Uh, zanger is Angela. Uh, dat zijn ook allemaal artiesten die bij Entertainment for You... bij het ruilenprogramma een keertje of lang zijn geweest. Of okay, even zijn telefoon. Waar je al een binding mee hebt. En uh, Robin Huber, dat is de winnaar van uh, bij Danzee. Toen de tijd de talentenjacht uh, Talented. Die ja. heeft het gewonnen en die gaat binnenkort ook een single opnemen. En uh, ja, Robin Huber dus. Uh, zangeres Naomi, echt een dijk van de stem. Opzij, echt heel erg mooi. Too Force, heb ik nog nooit wat gehoord. Maar okay. toen ik op internet ging kijken wat, wat voor uh, duo het was. Nou, het is gewoon heel erg gezellig. Het is lekker Hollands, maar wel een feestje kunnen ze maken. En ja, wat heel erg leuk was, en die is gisteren pas gekomen. En dan hebben jullie dus ook een primeur. Uh, Popstar Henry komt. Popstar ah, Henry. Henry. Ja, Henry uh, die, uh, die presenteert natuurlijk het showbiz nieuws bij CFM. Ja. En um, ja, hartstikke leuk dat hij zich ook nog even aangemeld, Want hij komt het hele weekend volgende week. Dus ah, okay. je, je eerst bij Entertainment for You. We hebben Henry live in de studio. Die en mee waar kennen we Henry van? Uh... Henry kennen we van uh, Show so You Wanna Be a Popstar van SBSS. Hij heeft al een paar uh, liedjes gemaakt. En uh, ja, hij... Uh, hij is, gewoon, hij is gewoon een zanger en die uh, bekend is geworden van So You Wanna Be A Popstar. Oké, okay, dus je hebt een... Uh, ja, de line-up heet dat, hè? Dus ja, de line-up. Line de line-up line heb je helemaal rond. Ja. Volgende week zondag? Volgende week zondag van half twee tot uh, vier uur. Dus al het winkelende publiek kan, kan uh, kijken hoe radio gemaakt wordt? Ja, dat zeker. En het uh, meebeleven. En uh, natuurlijk, uh, als je het leuk vindt om bij de radio te komen, om te werken bijvoorbeeld, of je wil adverteren, dat kan je allemaal ook... Uh, gewoon lekker doorgeven. En uh, ja. we schrijven je telefoonnummer op. En dan nodig je gewoon een keer uit in de studio. Dus, uh, Volgende week zondag gewoon live radio Cfm kijken. CFM een zomertour. Ja, nou, met de CFM zomertour. Op het Raadheidsplein. Grandioos. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Nou, nou, hebben we ja. iets vergeten Roy? Nee hè? Nee, Programme nee. Het programma is rond. Niet. Alles is rond. Ja. Alleen nog mooie weer. Maar dat regelen we wel met Lex. Ja, dat komt goed. Dat komt goed. Bedankt. Dankjewel. Okay. Hoi. Oe, ja, ik denk wel. Er komt geen muziek aan. Maar gelukkig wel. <laughs> geen paniek. Geen geen paniek. paniek. Michael Bibley.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 It's more than I get mm -hmm. I just haven't met you yet They say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 match you Dat was de show van Billy Joel en de Uptown Girl bij Sierfunt Zandvoort. Het is tijd voor de evenementenagenda. Voor Zandvoort en de regio. Albert-Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen hier in Zandvoort? Ja, nou ja, we zijn gisteren natuurlijk begonnen. Hè? Tenminste, uh, uh, heel Zandvoort uh, is in de kroeg begonnen met jazz in de kroeg. Vanavond, zoals verteld, vanaf 7 uur tot 1 uur s'nachts het jazzfestival op het Gasthuisplein. En morgen verhuist het uh, hele circus zich naar het strand. Want daar heb je dus in Beach Club Take 5 vanaf drie uur live jazz op het terras de Ruud Janssen bent. Waar hebben we die naam eerder gehoord? Kijk, gisteravond in Café 4 trouwens dat ook een het. optreden. Ja. Geweldig was vanaf het. Vanaf half zes kunt u daar genieten van het speciaal samengestelde, eventueel als u dat wil, drie gangen jazzmenu. Voor 22,50 euro per persoon. Maar hey, Ruud staat er trouwens morgen met zijn gehele band. Met zijn gehele band. Hoeveel, ja. man, hoeveel, hoeveel man praten we dan? Oh, geen idee. Mannetje uh, of zes? Wel zoiets. Zoiets? Okay. Zoiets. Dus hij uh, gaat er flink los uh, daar bij Take 5. Take 5. Vanaf 3 uur de Ruud Jansen band. En in Beach Club 10... Het Mainstream Jazz Combo. Ook die naam komen we bekend voor. Want onze enige eigen Zandvoorter Ger Groenendaal. Zal het Mainstream Jazz Combo opzwepen. Tot heerlijke, lekkere standards, classics, jazz, muziek. En ook vanaf 3 tot 6 uur. En wilt u een en ander nakijken. Dan kunt u ten aanzien van Beach Club Take 5. www.tvaz.nl En voor Beach Club 10 naar wwwbeachclub www.beatsclub10.nl Dus morgen jazz op het strand. Maar dan zijn we er nog niet, want op de. En natuurlijk hebben we die grote zomermarkt morgen. Dus ja. dat, dat komt er ook nog eens in het dorp erbij, helemaal gezellig. En gezien de weersverwachting van Lex, kan, is dat een, natuurlijk een, een, zeker een bezoekje waard. Je kunt ook nog naar het circuit voor uh, heerlijk wat races kijken. En op de 14e hebben we het, schaak, het Strand Schaaktoernooi, een paviljoen 16 Meijer aan Zee. Uh, en dan nogmaals, we hebben hem net in de studio gehad. Roy van Buringen uh, op de 15e muziekpaviljoen. ZFM Zandvoort zomertour. Wilt u alles nog eens een keer rustig nakijken? Dan kunt u dat doen uh, via het VVV Zandvoort. Dan wel via de Zandvoortse courant. We hebben zin in Zandvoort. En zin in uh, leuke evenementen. Nou, die zijn er voldoende. Die zijn er volop. Dat dacht ik ook. Vanavond beginnen we in eerste instantie met uh, de jazz op het gastensplein. Yes. yes. Gezellig. Ja.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 She can yes we're living in the love of the common people as far as from the chi ta va bene si tu la parla pieza americano quando sa falla sotto luna come doven cave di aiuto Dat valt de parla piec Amerikaan. Want als we gaan sotto luna. ochtends, komt en kan die hoi lovien. Komt dat dat vind ik dat parla piec Amerikaan. Want als we gaan lopen, en kan die Nou, wie kent deze plaat niet, hè? Jolanda bikool en die En wie nou speak Americano? Ik ben blij dat jij hem mag uitbreken. <laughs> Wat een leuke plaats is dit, zeg. Het, is echt een, uh... het enige nadeel vind ik dan weer van die plaats... Ja? dat ik weer steeds aan het WK voetbal terug moet denken. Oh. Ja, toen hebben ze daar een speciale versie op gemaakt. Doelpunt voor Oranje ik op deze het... plaats. Oh, dat was het. En dat nou. blijft maar in mijn hoofd zitten, weet je. Dan hoor ik deze plaats. Gewoon hartstikke leuk. Nou, ik heb... En dan maar weer Doelpunt voor Oranje. Uuuh. Ik heb het gedilie. Ik heb het gedilie. <laughs> Oké. Okay. Goed. Uh, de filmagenda. Dat brengt ons naar de filmagenda van het Circus uh, Zandvoort. En wel de filmagenda van 5 tot en met 12 augustus. Elke dag, en met dit weer is dat zeker een aanrader voor de kinderen en voor de ouderen uiteraard ook. De Bonte Brigade, een film voor alle leeftijden. Dagelijks om half twee. En dagelijks om vier uur, ook voor leuk voor kinderen, dagelijks om vier uur schrek. Voor eeuwig en altijd de Nederlandse versie. Dan gaan we naar dagelijks om 7 uur Letters to Juliet met Armando uh, Seyfried. Ja, wie dat ook mag zijn. Gail Garcia Bernal speelt ook een rol. En ook een film voor alle leeftijden. En dan komt hij dagelijks om kwart over negen Night and Day. En dat is de, de film met Tom Cruise en Car, Car, Cameron Diaz. Ja, ja. En wilt u dat alles even nalezen en wat de inhoud is van een korte omschrijving van de diverse films... Verwijs ik u naar www.circuszandvoort.nl Nou, het is uh, lekker film weer, dus het gewoon even een uh, filmpje pakken. Bioscoopie pakken, heerlijk. Bioscoopisch zo in de vakantie. Heel goed. Een beetje, een beetje popcorn erbij, colaatje erbij. Nou, nou, nou, no. dat klinkt niet vervelend, nee. hè, Albert jan Lekker filmpje pakken. Oké, okay, gaan we doen. Eerst gaan we een plaat draaien voordat we dat gedaan doen. Dit Doe is Aria Speedwagon. Should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played there, but you never played.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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Het ja. komt, stress, komt, allemaal, goed, stress, komt stress. allemaal goed. Het gaat ons lukken. We gaan weer in de stress. Tuurlijk! Ja, uh, even drie korte berichtjes. Uh, allereerst ook een hele leuke. Uh, we hadden net over de CFM zomertour op de 15e. Maar uh, uh, een van de meest authentieke straatjes van Zandvoort is de Poststraat natuurlijk. Gelegen tussen het kerkplein en Hoge Weg. Op, de op dezelfde zondag, op 15 augustus, wordt in deze straat vanaf 2 uur tot 9 uur een Place du Tetre gehouden. Dat is dus echt een Franse titel, Place du Tetre. En wat houdt het in? Uh, nou, de plaats waar het allemaal gebeurt. Hè? De organisatie van de, deze kunstmarkt, Franse stijl, is in handen van de actieve Zandvoortse kunstenaarsvereniging BK Zandvoort. Zij staan borg voor een unieke, kunstzinnig evenement. Dus hartstikke leuk. Dus muziek in de muziektent van ZFM Zomertour. En Pas du, Place du Tetre, een kunstmarkt uh, à la uh, Place Pigal, uh, Montmartre, die sfeer met Franse muziek. Uh, ...in de Poststraat, ook op 15 augustus. Even vermelders waren natuurlijk... ...Klaas Koper wint het Hanzenconcours. Hoe? Oh, ja! Hij is met zijn maar bezig, maar uh, vorige week... Uh, ...dus niet afgelopen week, maar die week ervoor... ...heeft onze dorpsomroepen Klaas Koper voor de tweede keer op rij... ...het Hanzenconcours in Harderwijk op zijn naam geschreven. Koper liet illustre collega's als Henk van der Nieuwenhuizen uit Oosterwijk ...en Henk Bijlsma uit Bolzwart vrij ruim achter zich... Dan nieuwe kunst in de bibliotheek. In de tentoonstellingruimte van de Zandvoortse Bibliotheek Duinrand hangen weer nieuwe kunstwerken aan de wanden. In de maand augustus zijn de schilderijen van de Zandvoortse Willy Eipenburg te bezichtigen. De kunstwerken van Ariep Eipenburg zijn tot en met 28 augustus tentoongesteld tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Uiteraard. Dat even deze tot zover de korte berichtjes. Oké, okay, en dan gaan we weer een uh, plaatje draaien. Zo Door. dadelijk uiteraard veel meer. En in het derde uur meer nieuws over het uh, voetbal van S.V. Sandvoort. Ja, zeker. Houd de radio op C.F.M. Hier is Sex Crime. Een beetje jessie tussendoor uh, Albert-Jan. Hoorde ja, je dat? Deze ze kunnen wel bij hebben. Ja, een leuke uh, orkestje erbij en de Richie Family. En dat gaf dit plaatje Brazil. Zijn aan het einde van de twee uur alweer. We naderen de, de klok van vieren alweer. Ja, het is bijna vier uur. En wat gaan we na vier uh, doen? Oh, we hebben nog wat regionale uh, uh, nieuwtjes. Uh, we hebben nog wat sportnieuws. En uh, we gaan nog even bellen met Joop van S. We gaan eens kijken hoe de stand van zaken is in de voorbereiding van SV Zandvoort. Dus uh, volop uh, reden om ook het derde uur te blijven luisteren. Gewoon blijven luisteren. En voor Ruud Jansen draait de volgende plaat. Gisteren af zei hij, waarom draai je nou geen Beatles? Nou, komt hij aan. Nou, vooruit dan, maar. Ja sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines